Dit is Liselotte Thomassen met het NOS-journaal. Een passagiersvliegtuig van Ethiopian Airlines... is op weg van Addis Ababa naar de Keniaanse hoofdstad Nairobi neergestort. Het toestel had 149 passagiers en acht bemanningsleden aan boord. Er zijn geen overlevenden. De passagiers komen uit 33 landen, onder meer uit Ethiopië, Kenia en China. Buitenlandse zaken kan nog niet zeggen of er ook Nederlanders bij zijn. De Boeing zou, pas, euh, zou nog geen jaar oud zijn en stortte zes minuten na het opstijgen neer. In Amsterdam zijn duizenden mensen op de been voor de klimaatmars... die vanmiddag wordt gehouden. Die begint rond deze tijd met een manifestatie op de Dam. Daarna lopen de deelnemers naar het Museumplein. Veel mensen komen met de trein naar Amsterdam. Op Twitter wordt geklaagd dat de NS wel erg korte treinen heeft gezet, ingezet. De treinen zijn overvol. De NS geeft als verklaring dat het minder adequaat heeft kunnen bijsturen op de lengte van de treinen, omdat de mars relatief kort van tevoren is aangekondigd. In het centrum van Stockholm is een explosie geweest in een bus. Een gastank op het dak van de bus zou zijn ontploft bij de ingang van een tunnel. Er zouden geen passagiers in de bus hebben gezeten, alleen de bestuurder. Het is onduidelijk hoe hij eraan toe is. De Zweedse politie gaat uit van een ongeluk.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 Het weer in de noordelijke helft vaak bewolkt met wat tijd tot tijd regen. In de namiddag en avond ook wat natte sneeuw. In het zuiden buien met tussendoor soms zon. En dus een stevige wind in Zeeland. Kans op die westerstorm tot 5 tot 12 graden. Na het weekend blijft het wisselvallig en soms onstuimig. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan op dit moment geen files.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 Een unieke ervaring. Dat doen we met z'n allen voor een wereld waarin niemand meer doodgaat aan kanker. Doe 6 juni mee met Alp Du 6 Ga naar opgevenisgeenoptie.nl 72% van de weginspecteurs krijgt regelmatig de middelvinger. Doe's lief. Dank je wel. Namens Rijkswaterstaat en Sieren. Zin in Zandvoort? Zandvoort? Zin in Zierwem. Zie. Met nu Zierwem luncht. If I decide it's on my destiny, what if we? We leven break my hands het ritme van Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl. Never notice the pain Yeah. Zoals De poten en keukenmeiden doen het met gegil. Kampeerders doen het in een tent, gemengde koren doen het met z'n allen. En je de boelers doen het met hun ballen. En dameskappers doen het permanent. ZANG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 Don't tease me I made no promises I can't I can't do golden rings, but I can...